Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Please fasten in your seatbelts. De zaterdagavond. Zindelijk. Be prepared to go on the de, de Euro Breakdown. Ja, heerlijk om nu bij de Euro Breakdown te zijn. Ik merk alleen even dat mijn koptelefoon wat probleem heeft. Als ik een <laughs> beetje afgeleid ben. Dan kan dat zo maar gebeuren. Welkom bij de Euro Breakdown. <laughs> oh, heerlijk. Heerlijk. Fennity, heb je er een beetje zin in? Ja. Ben je net zo afge afgepijgerd als ik dat ben? Dat is één ding wat zeker is. Ah, heerlijk. <laughs> Kijken. Ja hoor, ja hoor. We zijn weer helemaal terug. De technische zet <laughs> alles hersteld. Oh, heerlijk. Oké, okay, jongens. Het is vijf over zeven. Dat betekent dat het tijd is voor de Euro breakdown. Ik ben hartstikke moeilijk, maar we gaan er zeker voor. Fennity, wat heb jij gedaan in de weekend? Woe! Ik had vandaag mijn eerste oh, lesdag. Zag. Ja, het is lesdag. Ja. En wat voor lesdag was dat? Vermoeien. En waarom ga jij weer opnieuw naar school? Mag ik het vragen? Um, ja, we hebben een opleiding aangeboden gekregen op mijn werk. Ja. En, uh, gratis. Gratis. Gratis. <laughs> en dat uh, is een GPM niveau 4. Dus gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4. Nice. Dus dat uh, zijn we niet aan het volgen. Dus 20 maanden knallen. Zo, dat is uh, 20 maandjes. Ja.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 Fade so fast We said forever But now we're in the past And I just want... Lekker. Ja, happy now. Kijk, Sanjo, Kovasa bij de Your Breakdown. Dit is de nummer 40 van deze week. En we luisteren natuurlijk naar de Europese top 40 deze week. Heerlijk, wat fijn. Nou, om eens even, te, eh, even van start te gaan. We, eh, we gaan even, even door het programma heen. Wat gaan we allemaal doen?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 Dan een controversiële single van de Duitse band Ramstein. Die de toppositie in de hitlijst pakt. En ook Billy Alice, onder andere de jongste zangeres ooit op de eerste Britse albumlijst. Dat is dus, dus een van de nieuwtjes die we. Een van de vele nieuwtjes die we hebben. Interessant. Vtori man. Ik ben benieuwd. Echt? Wauw. Gewoon een gelikt programma. <lacht> Alleen Patrick ja, heeft zich wel op het laatste moment afgemeld. Weer te laat eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Wat gaan we voor hem bedenken?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 For me, don't get comfy My type, I see And I know that you know me I'm on my feet She follow me Into the streets There's a by the hotel so let's go be the cocktail Cause we look like the cartel. Yeah, yeah, yeah, yeah I'm addicted to right now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 French wheat, it's a la vie. Your energy taking over me, don't stop. Got me feeling a whole lot. Tell your powers to come down. Yeah, yeah, yeah, yeah. There's something about you. Yeah. I couldn't hate you if I tried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 ik denk voor natuurlijk dat hij de muziek ging heeft... die eigenlijk op alles in ieder geval zijn geld verdient... met allerlei activiteiten die we ook wel de nachtapothekenactiviteiten mogen noemen. Daarnaast heeft Nipsy zich ook nog ingezet voor de, ja, de arme mensen. De rapper heeft zelf aangegeven dat hij trots is op de afkomst... waar zoals hij is half Amerikaans en half Eritrees en investeert in een wetenschapscentrum genaamd Vector. En hiermee wilde hij dus zorgen dat er meer diversiteit in de technologiewereld zou komen. Dus ja, al met al heeft de man heel veel gedaan. En heel eerlijk, ja...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 Van onze aardkloot. Dekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 love um.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 Je hebt het net al een beetje verklapt, volgens mij. Heb ik het al een beetje verklapt? Ja, Ramstein. Heel goed. <laughs> ja, dit is inderdaad Ramstein. En uh, dat is een hele, hele bekende plaat van ze. En uh, ook wel uh, Pussy genaamd.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 gestreepte uniformen met stroppen om hun nek. En deze video overschrijdt een grens. Uh, zegt uh, Charlotte Knooblok. Een overlevende van de Holocaust. En een voormalig voorzitter van de Centrale Joodse Raad in Duitsland tegenover het beeld. Uh, Felix Klein, uh, commissaris van de regering van antisemitisme, uh, denkt dat de band enkel wil opvallen om de verkoop van hun album te bevorderen. Uh, het is een uh, smakeloze exportatie van artistieke vrijheid. En het is niet de eerste keer dat uh, Ramstein de controverse opzoekt. Uh, de band maakte eerder al albums met onderwerpen over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 Nee, hartstikke goed hey, Wij gaan uh, door naar een uh, andere plaat Die ook uh, nieuw binnen is uh, gekomen uh, In ieder geval deze week En dat is uh, This is America van uh, Normaal gesproken van Childish Gambino Maar White heeft een remix daarvan gemaakt En ik ben grotgans benieuwd wat jullie ervan vinden Ik vind het een beukplaat Hopen dat jullie hetzelfde denken This is America This is America. Don't get you slipping up. Don't get you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't get you slipping up. Look how I'm living up. Police we tripping up. Police we been tripping up. Ho, we been tripping up. This is America. Uh. Look what I'm whipping up. Uh. This is America. Uh. Don't catch you slipping up. Yeah, this is America This is a miracle huh?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 En ze heeft nu een nieuwe plaat uitgebracht. Waar die staat hoor je zo, maar heet natuurlijk Don't Worry About Me.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 Nee. Na meisje, toch. Dat kan niet. Wacht even, hoor. Oh. Hier, dat is zo. Uh... Ja, maar ik en namen gaan niet samen. Do a night, all ja, nu weet ik het wel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 En ik heb natuurlijk uh, heel veel echte, ja, zogenaamde mannelijke vrienden. En dan komt deze plaat op en dan is het echt een beetje, zit je... <tiedert> en dan zit, ze op ge zit je aan te kijken, en, wat heb je aan het doen? Aan het dansen? Laat me. Laat mij. Laat mij mij zijn. <tied>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 Yes, we zijn het al. We gaan door met de Your Breakdown. Op de plek 30 gaan we naar nummer 20 aftellen. En op plek 30 hebben we deze week Losing It. Fischer staat nu op plek 30. Stond vorige week op plek 26. Staat nu 36 weken in de lijst. Show Me Love Above and Beyond. VS Armin Van Buren. staat nu twee weken in de lijst. Stond vorige week op plek 38. Staat nu op plek 29. Save Me Tonight. Artie op plek 25 vorige week. Nu plek 28. Staat 6 weken in de lijst. En This Is America. Todd Perry en Louis.